We willen een koning. Dat klinkt natuurlijk goed. We willen een koning. Maar het is het niet. Die Samuel, waar we het dadelijk over aan hebben. Ik vind het een prachtkerel. En hij staat voor het woord van God. En als er iets gebeurt, dan staat hij op. En zegt hij, zo spreekt de heer. En of hij dan ruzie krijgt of geen ruzie krijgt, maakt helemaal niks uit. Hij heeft geleerd wat Yahweh zegt. Hij is niet van niks een gezegend man in het midden van Israël. Dat wil nog niet zeggen dat hij gelijk gehoorzame zonen heeft, want er zit hem ook gelijk tegen ook. Hij per twee, die zijn niet te pruimen. Hè? Maar Samuel hij heeft een probleem. Nochtans, Samuel gaat wel verder. Wij willen een koning. Is dat een goede uitspraak of niet? Nee hè? Het is niet een goede uitspraak. Eigenlijk is het helemaal geen goede uitspraak met wij willen een koning. Het feit dat het volk dat zegt... ...maakt openbaar dat ze iets niet snappen... ...in het Koninkrijk van God. Want daar maken we deel van uit. We maken allemaal deel uit van het Koninkrijk van God. We kunnen daar als kinderen van het Koninkrijk leven. We gaan even een, uh, een tekst halen uit de vorige prediking. Daar stond één kreet, ook in het midden. Wat hebt gij gedaan? Kun je het nog herinneren? Wat hebt gij gedaan... En dat was een punt dat heel belangrijk was in die prediking. Wij kunnen een hoop horen, we kunnen een hoop meenemen te weten, maar wat heb jij gedaan? Daar komt het uiteindelijk op aan in ons leven. We gaan kijken hoe dat hier in terugkomt. Dat ging toen over Richteren 3, vers 1 tot 3. Daar staat, dit nu zijn de volkeren die Yahweh deed overblijven om door hen, die volkeren, al de Israëlieten op de proef te stellen welke geen van de oorlogen om Canaan gekend hadden. Dus er is iets gebeurd waardoor God de Israëlieten op de proef laat stellen. Hij hebt het over de volkeren die rondom Israël zijn. En hij zegt, die volkeren heb ik laten overblijven. Denk er goed over na. Om hen, die volkeren, al die Israëlieten op de proef te stellen... ...welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hebben. Dus het zijn de kinderen van de kinderen. He, van die ouders die uiteindelijk met Mozes op weg gegaan zijn... ...en met Jozua aan het land hebben ingenomen en daar veilig zitten. Maar die kinderen op die generaties die komen, die gaan uiteindelijk God vergeten. Het zakt weg en het zakt weg. En dan moeten er weer profeten op gaan staan om die kinderen die er gekomen zijn weer te corrigeren. Hij hebt het over de volkeren die Yahweh laat overblijven rondom Israël, om door hen die volkeren, de Israëlieten, op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hebben. Dus ze hebben nog nooit oorlog gevoerd. Slecht, zegt hij, opdat, het redengevende woord, de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat hij, dat is Abba Yahweh, hen daarin oefende. Nou, hebben we ooit wel eens over nagedacht? Dat God onze vijanden laat bestaan, opdat we daar regelmatig mee in confrontatie komen, opdat we onze spierballen zouden kunnen houden en trainen, omdat we altijd in strijd zijn. Nou weet ik wel, wij voeren geen wapens, schieten niet op elkaar, ook niet op de gebieden waar we uitgetrokken zijn. Maar we kunnen toch wel eens met de, de, de gemeenschappen waar we uitgetrokken zijn, felle discussies hebben. Omdat we over de ene God prediken, dat we Sabbat vieren en dat we Jezus als de Zoon van God zien en niet als God zelf. Dat zijn allemaal discussiepunten binnen het traditionele christendom waar je behoorlijk fel op je bast gezeten kan worden. En wat je wel eens moeilijk vindt om erover te discussiëren, omdat je het nog niet doorgrondt. Maar die strijd hebben we nodig, net zoals daar de strijd nodig is, om u te oefenen. En als wij geoefend zijn, kunnen we het ook aan onze kinderen en kleinkinderen bekendmaken. Slechts op dat de geslachten de Israëlieten, voor zover daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat hij, Abba Yahweh, hen daarin oefende. Zeg nooit, oh de duivel zit me zo dwars, hij heeft me iemand op mijn pad gestuurd, dan heb ik moeite en ellende en ik moet strijden. Dat doet de duivel niet. God is het die bepaalt wat er op je weg komt. Ook al denk je bij jezelf, nou dit is van de duivel. Echt niet waar. Ons overkomt niets dan dat wat God wil dat over ons komt. Probeer het te zien. Hier gaat het over de vijf stadsvorsten van de Filistijnen. En het gaat over al de Canaanieten, de Sidoniërs, de Shiviten, die op het gebergte Libanon wonen. En van de berg Baal Hermon tot de weg van Hamel toe. Het is wel een groot gebied waar het om gaat, over de tegenstanders van Israël. Wat staat er nou in Richteren 3 vers 4? Zij toch, die volkeren rondom Israël, de volkeren rondom hen, waren ertoe bestemd dat Yahweh door hen, die volkeren, Israël op de proef zou stellen. Dat heb je nog een keer. Vind je dat niet mooi als je dat leest? Dat denk ik ook typisch zeg. Hij laat de volkeren rondom, hij noemt ze zelfs net nog bij namen. Zij toch, de volkeren rondom ons zijn ertoe bestemd dat Yahweh door hen, dat zijn die volkeren rondom ons, Israël op de proef zou stellen. Waarom? Om te weten of zij zouden luisteren. Oh, zou dat het wezen? Luisteren, shema. Opdat we zouden luisteren, dat is een werkwoord, dat moet je dus doen, naar de geboden die Yahweh hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Nou, dat moet je eens in het christendom gaan vertellen. Ach, je moet je, Mozes, joh, de wet is toch weggedaan. Begrijpt u het? Ik begrijp dat niet hoor, nu niet meer. Want vroeger liepen we hetzelfde te praten. Toen we nog zondag vierde waren, ja, die wet is weggedaan. Nou, echt niet waar, de wet die Mozes gegeven heeft, is de omkadering van het Koninkrijk van God. Binnen die kaders ben je veilig. Ben je ook binnen de kaders van God liefhebben bovenal en je naast als jezelf? Dat is de heerlijkheid om in het Koninkrijk van God te wandelen. Vanaf Richter 3, vers 4 pak ik nog even Richter 2, omdat dat de vorige keer nog even te sprake was. Dat stond er ook weer in Richter 2. Gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zul je afbreken, doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? Daar ging het vorige keer over. En dat moet er echt in je gedachten inzitten. Waarom? En wat heb ik gedaan als ik wel wist waarom het ging, maar ik doe het niet? Wat hebt gij gedaan? Daar gaan we op doorhameren. Richter 3, vers 5. We gaan lezen. De Israëlieten dan woonden te midden der Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, wat een Shivite en een Jebusieten. Daar wonen ze te midden van. Het is te midden van een goddeloos geslacht. Die afgodendieners zijn. En Israël heeft de enige waarachtige God leren kennen. Want hun vaderen er zijn de nageslachten van geworden. Ze wonen ook in het land. De erfenis van hun vaderen. Zij namen hun dochters tot vrouw. En gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. Geef u eens een oordeel. Gaat het de goede weg op met Israël? Nee. Niet. Echt niet waar. Dit is een verschrikking. Ze wonen te midden van de volkeren, maar ze gaan leven naar de goden van die volkeren. De Israëlieten, staat ervan geschreven, zij deden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Wij kunnen natuurlijk een heleboel dingen doen waarvan we menen dat nee, dat is toch wel goed... Maar we kennen vaak Yahweh niet, want hij geeft aan wat goed is en wat kwaad is. Nou, zijn eigen volk doet wat kwaad is in Yahweh's ogen. Dat kan nooit lang goed gaan. Jawe is een jaloers god. Hij is net zo jaloers als de mannen zijn... op het feit als een ander man vormelt aan zijn vrouw. En ze toelaat. Maar als jaloersheid komt omdat er gefriemeld wordt... Heeft God exact hetzelfde, want hij kent ons, hij ziet ons en als wij rommelen met de regels van zijn koninkrijk en eigenlijk daardoor andere goden gaan dienen dan onze enige waarachtige God, is er een probleem. En hij maakt dat kenbaar ook, want je krijgt ook dan onrust in je eigen hart. Wij weten precies wanneer we dingen doen die we eigenlijk niet moeten doen. Daarom kijken we altijd een beetje om ons heen, ziet niemand dit, en dan doe je het gauw. We weten wat goed is en wat niet goed is. Maar we weten het omdat God het kwaad noemt. Nou, die Israëlieten die deden wat kwaad is, niet was, maar is. En dat is nog steeds kwaad. In de ogen van Yahweh. Zij vergaten Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is hun God. En ze dienden de Baals en de Ashera's. Moet je nou niet allemaal oproepen en achten. Oh, ah, hè. Maar het is een ramp. En dat op heilige grond van Israël. Gods land. Hoe krijg je het voor elkaar om hier in de samenkomstzaal je Baals en je Ashera's mee te nemen? Als je weet wat het zijn, de Ashera's. Maar Ashera's dat zijn de seksgodinnen. Onze lust die opgewekt wordt is puur afgoderij van Ashera. En Baals... Baal betekent Heer. Wij stellen dan andere Heren boven onze Heer. Dat zijn Baals. Daarom moeten we goed weten wat Vader van ons vraagt en waarin Yeshua ons voorging. Als dit gebeurt, lieve mensen, je ogen van Yahweh, zij vergaten Yahweh hun God. Ze dienden de Baals en de Ashera's. Toen ontbrandde de torm van Yahweh tegen wie? Israël. Israël betekent strijden met God en overwinnen. Maar Israël, die strijdt misschien wel met de afgod en ze verliezen. Het gaat over Israël. Wij zijn met elkaar deel geworden van Israël. We zijn door het geloof in Yeshua geënt. En we hebben mede deel gekregen aan de belofte die God gedaan heeft voor Israël. Nou, Gods storm ontbrandt, lieve mensen, tegen Israël, maar ook tegen u en mij. Hij, dat is Jawe, gaf hen over in de macht van Kusarisa Rizatayim, de koning van Mesopotamië en de Israëlieten dienden hem acht jaar. Wie gaf ze over in de handen van de vijand, van de afgoden? Ja, ja we zitten niet zelf. Nou, als dan Jawe dat doet, dan moet ik dan nog zeggen? Maar als u handelt in weerspannigheid want dat is het, tegen de geboden van God... levert hij je over aan de vijand... waarvoor je eigenlijk al aan de buigen bent. Dan denk ik, oké, okay, je wil het zo graag... je, je wil het zo graag... hier heb je hem en dan laat hij even los. Niet om je te vernietigen... maar om je eraan over te geven. Tot je goed je builen kan vallen... en dan weer schreeuwen terugkomt. We hebben genoeg mensen meegemaakt. We zijn er zelf ook deel van geweest. Niemand van ons is toch zonder zonde... zijn u dat ook niet... Dus u begrijpt waar het over gaat vanmorgen, hè? Toen riepen de Israëlieten tot Yahweh. Wanneer? Toen ze goed in de verdrukking zaten. Yahweh verwekte dan de Israëlieten een verlosser. Hé, hey, dat is ook mooi, verlosser. Zie je dat? Zijn er dan nog meer verlossers dan Yeshua? Ik zal u zeggen, elke richter die God oproept, waar hij zijn geest oplegt, die Wordt groot en sterk, haalt mannen bij elkaar. en die slaat de vijanden en de afgoden het land uit. Dus God roept altijd weer richters op. die vervult die met zijn geest. zodat je weet wat er in de Torah staat. en overeenkomstig Torah gaat hij preken tegen de mensen. die het eigenlijk hadden moeten weten. Dus God is nog steeds hetzelfde, hij verandert niet. Ze riepen tot Yahweh. Yahweh verwekt dan een verlosser. om hen te bevrijden. en dan komt Othniel, dat is de jongere broer van Caleb. Zo simpel is het. Het kan een hele lange tijd fout gaan. Ik geloof dat het hier wel veertig jaar geduurd heeft hoor. Tot ze eigenlijk helemaal moe en verslagen waren. En dan roepen ze tot Yahweh. En dan verwekt hij één mannetje. Een gezalvde. Een messiach. Dus eigenlijk die, uh, die Otniel is eigenlijk een messiach. Een gezalvde van de Heer. Een verlosser. De geest van Yahweh kwam over hem. Over Otniel. We weten natuurlijk wat het is hè? als de heilige geest van God uitgestort wordt. We kennen natuurlijk allemaal pinksteren. Maar dat is natuurlijk niet de enige keer dat de geest van God uitgestort wordt. Want als we de geest van God ontvangen, krijgen we vaak ineens helder inzicht. Dan denk je, oh, maar zo heeft God gesproken. Oh, zo heeft God gesproken. Hij geeft altijd zijn geest aan mensen die hem zoeken. Want hij heeft ook gezegd, zij die mij zoeken, die zullen me vinden. Hij kent alle zoekers. En dan zegt hij tegen Gabriel... Kijk eens daar Gabriel... Ja vader, dat is er weer een. Ga hem even zegenen, geef hem meer inzicht en licht. Dan kan hij weer een week verder. En zo gaat dat. Je gaat van inzicht naar inzicht. Zo hebben wij elkaar ook gevonden. Wij kennen elkaar niet van huis uit. Voor mij bent u allemaal vreemden. En ik voor u ook. Maar er is een moment gekomen dat ik zeg van... Hé, hey, we denken op een bepaalde wijze op dezelfde manier. Laten we eens bij elkaar gaan zitten. En zo word je met elkaar een groepje in Manuel. De geest van Yahweh kwam over hem. Hij, Otniel, richtte Israël en hij trok uit ten strijde. En Yahweh die gaf die koning Kusan rishataim de koning van Aram, in zijn macht. En hij, Otniel, hij kreeg de overhand over hem. Dus er komt een moment, dan gaan we naar die afgod en dan vernietigen we hem. Dan stopt dat gaat in ons leven precies hetzelfde. Toen had het land 40 jaar rust, totdat Otniel stierf. Dan denk je, nou, ze hebben in 40 jaar wat geleerd. Hè? Nou, als je wil weten wat er in al die jaren daarna gebeurt, dan moet je ze in de koningen en in de kronieken gaan lezen. Hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk, ze vinden een richter, een richtertje dood, het volk in de sloot. Dan komt er weer een richter, het volk weer uit de sloot. Het gaat weer veertig, jaar goed. Richter is je dood, het volk weer in de sloot. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Wanneer worden we nou volwassen om te zeggen, ja, maar ik heb geen richter meer nodig op die manier. Ik zal handelen in overeenstemming met Gods Torah. Zo word je trekkers, word je leiders. Dan kun je voorgaan in je huis. Je kunt elkaar zegenen. Je kunt elkaar tot jaloersheid verwekken om nog liefdevoller in het werk van de Heer te gaan staan. Ze hadden veertig, jaar rust en Otniel stierf. Ik ga nou niet vertellen wat er naar Otniel gebeurt, maar er is een hele riedel aan richters. We gaan naar 1 Samuel hoofdstuk 8. Samuel in het Hebreeuws is het Shemuel. En dat betekent Shemuel, God verhoort. Mooi hè, als je zo'n Hebreeuwse naam hebt staan. Shemuel, God verhoort. Dat is ook kenmerkend voor het leven van die Samuel. Als Samuel tot God gaat en hij roept hem... dan schenkt God hem inzicht en de mogelijkheid om het op te lossen. Samuel, ik vind het een prachtvent. Wat een man is dat. Hij vertrouwt op God, hij handelt zoals God zegt... en er komt uit zijn handen fijne dingen voor. Ook al heeft hij twee zonen die niet te pruimen zijn. Samuel die was oud geworden... En hij stelde hij zijn zonen aan tot richters over Israël. De naam van de eerstgeboren zoon was Joël. En zijn tweede zoon heette Abia. Zij waren richters te Bezeba. Joël en Abia. Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. Ze waren op winstbejag uit. Ze namen geschenken aan en ze bogen het recht... Dat is verderfelijk als het gebeurt, lieve mensen. Om die reden komen alle oudsten van Israël bij elkaar. Want ze denken, dat kan niet verder gaan zo. Al die oudsten van Israël komen bij elkaar en ze gingen bij Samuel zitten. Samuel, jij bent oud geworden. Dat is de meest simpele weg, hè? het maakt natuurlijk helemaal niet uit. Hij overleeft zal nog, hè? Veertig jaar koning. Dus ze zeggen tegen hem, Samuel, je bent oud... Nou, die man die had nog wel goed de kracht in zijn benen zitten. Zie je, je bent oud geworden Samuel en je zonen wandelen niet in de wegen. Stel nu een koning over ons, om ons te richten. En dan zegt hij, als bij alle andere volkeren. Hiervan word je helemaal negatief. Als je nou de God van Israël, als je koning hebt, en je zegt tegen de profeet, zoek een koning voor ons... Want wij willen een koning hebben zoals die volkeren. Ik denk dat die mannen niet gesnapt hebben wat ze gevraagd hebben. Daar wordt Samuel er ook verdrietig van. En die denkt ook, oh mijn god, wat gaan we nou toch krijgen. Wat gaan we nou toch krijgen. Je bent oud Samuel, maar hij leeft nog veertig jaar verder als een krachtige man. Stel een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volkeren. Heeft u een koning nodig? Echt niet waar. We kennen de Torah van God. We kennen alles wat bij het verbond behoort. En we gaan naar de tempel regelmatig om te voldoen wat God van ons vraagt. En al is er geen tempel waar we fysiek naartoe kunnen, we weten dat de ware tempel daar naar in de hemel is. Dus wat doen we? We heffen ons aangezicht naar boven en zeggen vader ik wil even met u praten. Ik heb wat te beleiden, ik heb wat goed te maken, Ik mijn blijdschap kan ik er nu kwijt. Maar wij gaan dus het hemelse heiligdom in, want we weten dat Yeshua in dat hemelse heiligdom onze hoge priester is. En de echte, die niet met de stieren en bakkenbloed naar binnen is gegaan, maar met zijn eigen bloed, voor eens en voor altijd. Hij is de hoge priester. Niet zomaar een hoge priester als vanuit levitischap, nee, naar de orde van Melchizedek, door God aangesteld. Ze zeiden, geef ons een koning om ons te richten. Het mishaagde aan Samuel en hij bad tot Yahweh. Het mishaagde hem. Ik vind het een mooi woord, maar het gaat echt diep. Hij voelt zich helemaal niet meer gelukkig ermee. Zegt hij, mijn God, Yahweh, wat gaat er nu toch gebeuren? Hij kan niet anders. Dit horen, op zijn knieën gaan en zeggen: vader, wat gebeurt er nu? Yahweh die zegt dan tot Samuel, luister. Wij weten wat luister is. Hoor, Israël. Kent u hem nog? Datzelfde woord wordt hier gebruikt. En dan zegt Abba Yahweh tegen hem, "Smaa. Maar hoor het volk. Ik denk dat Samuel wat anders verwacht had. Maar vader zegt, luister naar het volk, Samuel. In alles wat ze tot u zeggen... Want niet u, Samuel, hebben ze verworpen, maar mij, Yahweh, hebben ze verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Heftig hè? Dus door opstandig te worden en niet meer te doen wat God van je vraagt, heb je in wezen Yahweh overboord gegooid. Juist zoals zij gedaan hebben, van de dag af dat ik Yahweh hen uit Egypte leidde tot op de huidige dag hebben ze mij verlaten. En ze hebben andere goden gediend. Zo doen ook zij, nu ook tegen u. Dus Samuel, die maakt dezelfde ervaring als God gemaakt heeft met het volk Israël. Hij zegt: nu weet je precies hoe het gaat. Zoals ze mij overboord gezet hebben, Samuel, zo doen ze ook nou met jou. Nu dan, luister. Weer, daar komt hij weer. Luister. Het heeft echt met sma te maken, want hij moet iets gaan doen, hè. Luister naar hen. Maar waarschuw ze ernstig en zeg hun aan hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen zal gaan regeren. Nou, hier moet je al die koningen gaan bestuderen die gekomen zijn in Koningen en Kronieken. Daar zitten goede tussen, enkele maar, maar een heleboel kwakzalvers. Terwijl je denkt hoe is het mogelijk dat ze koning worden, maar dat komt omdat het de kinderen van de koningen zijn. Velen hebben de geest van God helemaal niet. Hij zegt, luister, maar waarschuw en ernstig. Want als je een koning over je stelt, dan sta je onder gezag van een koning. Als die koning afvallig wordt van God, dan zit je daar nog steeds onder. Want je moet nog steeds luisteren naar die koning. Dat is een ramp. Als die koning niet verbonden is met Abba Yahweh, heb je een ramp. Hij zegt in Samen 8 vers 18: Te dien dagen zult Gij jammeren. Als die koning er is. Te dien dagen zult Gij jammeren. Over je koning die Gij u gekozen hebt. Maar ja, zal u ten dagen niet antwoorden. Nee, je hebt een koning gekozen om daaronder te staan. En als je dan aan God wat vragen wil, wat heb je voor zin? Je hebt voor die koning gekozen. Nou, tot je koning. Komt die met mij? En als je toch aan mij vraagt. Zei, oh, maar ja, maar, U bent toch de enige God. Wilt u me helpen? Dan zegt hij gewoon uh, niks. Dus je staat tegen de hemel te bidden. Zo voelen we ons ook wel eens. Maar hij kon het niet horen. Want er staan de dingen tussen. Dan is de hemel. gesloten. Het volk weigert echter. Naar samen wel te luisteren. En dan zeggen ze. Nee toch. Moet er een koning over ons zijn. Wat denk je? Gaat het nou goed worden? Krijgen ze toestemming van God? Ja, natuurlijk. God zegt: Het wil je niet, toch? Ja, natuurlijk. Nou, je gaat een koning. Dan zullen ook wij zijn als alle andere volkeren. Onze koning zal ons richten. Dat is niet meer Javé. Voor ons uitrukken en onze oorlogen voeren. Ze verliezen ook alle oorlogen. Dat is rampzalig. Samuel, hij hoorde alle woorden van het volk en hij bracht ze aan Yahweh over. Yahweh die zegt tot Samuel: Samuel, luister naar hen. Gaat hij weer. Samuel, luister naar hen. Stel een koning over hen aan en toen zei de Samuel tot de mannen van Israël: Oké, okay, ga heen en ieder naar zijn eigen stad. Had geen zin meer om tegen dat volk te zeggen, dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Hij heeft alles verteld wat koningen eisen, want ze eisen je zonen op voor het leger. Ze eisen je dochters op, want er moet mee getrouwd worden, het Pietje met Jantje, Marietje. Nee, de koning zegt, jij ja, ook je dochter brengt hier naartoe en die hun kinderen. Ah fijn, die koning had alles te vertellen. Toen zegt Samuel tot de mannen van Israël gaat heen en ieder naar zijn eigen stad. We gaan door naar 1 Samuel 12, even een paar hoofdstukken verder om heel de geschiedenis even over te slaan. Toen gij echter zag, zegt hij tegen het volk Israël, dat Nagas de koning van de Amorieten tegen u optrok, toen zei gij tot mij, nee, een koning zal over ons regeren, terwijl toch Yahweh, uw God, uw koning is. Kunnen we ons positioneren aan welke kant we willen staan van het verhaal? Is God onze koning? Nu dan, zie daar uw koning. Die gij verkoren hebt. Die gij begeerd hebt. Zie, Yahweh heeft een koning over u aangesteld. En die eerste koning is dan Saul. Nu dan, zie daar de koning. Die gij verkoren hebt. Die gij begeerd hebt. Yahweh heeft een koning over u aangesteld. Die Saul, wat was het voor mannetje? Een grote vent. Echt waar. Dat was een held waar alle mannen tegen keken. Dat was een vechtersbaat, ook met een speer en met een zwaard. Dan denk je, zo, dat gaat een koning voor ons worden. Yahweh heeft een koning over u aangesteld. Als gij maar Yahweh vreest. Het is een belangrijkste zin ik denk van de hele preek voor vanmorgen. Want ook al hebben we een koning aangesteld. En God is ermee akkoord gegaan, oké okay, jullie willen het, akkoord hier hebben je koning, alsjeblieft. Maar het gaat niet zomaar. Hij zegt er iets over. Daarom moeten wij het lezen van de Bijbel goed snappen wat er staat. Want het geldt ook voor ons. Luister, als. Kent u er een ander woord voor? Indien. Want de ene keer schrijven ze als en de volgende keer zeggen ze indien. Maar het is hetzelfde. Indien, dat is een voorwaarde. Als gij maar Yahweh vreest broeders en zusters, Yahweh dient en naar Yahweh luistert. Luisteren betekent horen en doen zoals je het hoort, niet je eigen zin erin duwen. En tegen het bevel van Yahweh niet wederspannig zijt. En zowel gij broeders en zusters als de koning die over u regeren zal, Yahweh uw God volgt. Dus waar gaat het om? Oké, okay, je wil een koning aanstellen? Oké, okay. als, indien, dan zal die koning God moeten dienen en jij zal God moeten dienen. Dan kun je nog steeds zegeningen verwachten. Amen. Jezaja die heeft ooit gezegd, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdeboden. Die vrede aankondigt, die de goede boodschap brengt. Die heil verkondigt en die tot Sion spreekt, uw God is koning. Dan haal je toch niet meer in je hersens om een mens tot koning te verheffen. Want die zet je dan tussen jou en God in. Dus dan zeggen ze, hé, hey, die is mijn koning. Terwijl God altijd hun koning geweest was. Dus dit is een stap, gaat heel diep naar beneden toe. De profeet Jezaja heeft het ooit heel duidelijk gezegd. Uw God is koning. Maar eigenlijk is Israël het vergeten. Stukje verder. Samuel 12, vers 15. Doch, indien gij naar Yahweh niet luistert... Oh, gaat het ook nog komen. Hier krijg je altijd pijn in je hoofd van. Hè? Doch, als je naar Yahweh niet luistert... en tegen het bevel van Yahweh weer bent... dan zal de hand van Yahweh tegen u zijn... zoals ook tegen uw vaderen. Hoe vindt u zo'n boodschap? Dat is niet nieuw... Het is zelfs dat als onze vaderen gezegend waren, maar ze gaan op een goddeloze weg, dan zegt hij wel eens, ik zal het bezoeken in je derde en vierde geslacht. Dan dacht ik vroeger altijd, ook onrechtvaardig zeg, die liever kinderen van vier geslachten laten, die krijgen dan de vloek van God. Maar dat is natuurlijk niet zo, want kinderen handelen in de weg van hun vaders. Dan gaat de vader van God af, dan gaat hij dingen doen waarvan God zegt, dat moet je niet doen, maar die kinderen zien hun vader en die gaan hun vader nou doen. En dat gaat het in het tweede, het derde en het vierde geslacht. En dat hele geslacht, binnen vier geslachten, is het aan de grond. Maar dan komen ze met Gods oordeel in aanraking, want God kan dus het onrecht niet verdragen. Daar spreekt die oordeel over uit. Indien je dus naar Yahweh niet luistert en tegen het bevel van Yahweh weer spannig zijt, dan zal de hand van Yahweh tegen u zijn, zoals ook tegen uw vaderen. Dat hele volk is uit Egypte gehaald. Het beloofde land gekregen. En Jozua dood. De godsvrees in de sloot. Want ze richten de beelden op. Ze gaan de beelden en de goden van de, van de, van de andere volken dienen. Het wordt een zootje in Israël. Blijf nog even staan. Zegt hij. Blijf nog staan. Ziet dit geweldige dat Jaweh voor uw ogen doen zal. Hij gaat wat doen. Yahweh die gaat iets doen. Zoals God dingen zegt, gaat hij het ook bevestigen met een teken. Yahweh gaat voor je ogen iets doen. En dan vraagt hij, is het nu niet de tijd van de tarweoogst? Is het nou niet de tijd van de tarweoogst, zegt hij. Waar is tarweoogst onbekend? Als de oogst er is? Dat is de droge periode. Want je kan natuurlijk helemaal niet maaien als het nat is. Dus in de droge periode is alles tot bloei gekomen. Het staat dik in de knoppen. En het is tijd om de sikkel erin te slaan. Hij zegt, is het nu niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot ja roepen, zegt Samuel... dat hij donderslagen en regen geven. Denk je, zo, dat is een rotprofeet. Wat gaat hij nou toch doen? Een profeet... Die tot God gaat bidden, geeft donderslagen en plensbuien. Terwijl het hele akker staat vol om geoogst te worden. Zou je zo'n profeet niet killen? Hè? Maar hij spreekt niet namens zichzelf. Hij laat het volk zien van wie ze hun zegen verwachten. En als die zegen wegblijft, maar er komt regen, wanneer je het niet hebben kan, zit je echt in een enorm probleem. Nou zegt hij dat hij donderslagen en regen geven, weet dan en ziet Israël dat het kwaad groot is dat gij in de, Yahweh, in de ogen van Yahweh gedaan hebt door voor u een koning te vragen. Daarmee heb je in wezen koning Yahweh aan de zijkant gezet en een andere koning ervoor in de plaats. Nou zegt hij, je zal het wel zien van wie je de regen krijgt. Komt u wel kijken wat die koning van je eraan kan doen? Helemaal niks natuurlijk. Toen riep Samuel tot Yahweh. En Yahweh gaf op die dag donderslagen en regen. Zodat het gehele volk zeer bevreesd werd voor Yahweh en voor Samuel. Dadelijk, helemaal aan het einde komen er ook nog twee van die Godsmannen. Weet u nog? Als die de hemel sluiten, is die dicht. Zit hij er helemaal open, is de regen. Die twee mannen die komen dadelijk op dat allerlaatste gedeelte. Ik denk wel dat het Mozes en Elia zullen zijn. Tot die opgewekt zullen worden. En tot ze weer gaan spreken zoals ze moeten spreken. Jawe gaf op die dag de donderslagen en de regen waarvan Samuel gesproken had. Zodat het hele volk zeer bevreesd werd, niet alleen voor Jawe, maar ook voor Samuel. Want als Samuel het zei, het gaat stortregen en donderen, dan komt het nog diezelfde dag. Het staat erboven. Jawe gaf op die dag dat hij sprak, gaf hij het. Kun je je voorstellen dat er een profeet hier komt staan en die heeft een boodschap tegen u vanwege uw gedrag... En dan zegt hij, het zal vandaag nog gaan donderen en regenen. Die achterdeur zal eruit klappen. En je hoort een klap en je ziet hem zo eruit. Maar je denkt, nee. Dat is hard en dat is sterk. Zulke profeten hebben we tegenwoordig niet meer. Maar Samuel was zijn mannetje. Het hele volk zei tot Samuel. O oh Samuel, bid toch voor uw knechten tot Yahweh. En dan staat er weer iets geks. Is het dan niet hun God? Samuel bid tot uw God, zeggen ze. Het is een openbare beleidenis tot Jaweh niet meer hun God is. Samuel, bid nou tot uw God, opdat wij niet sterven, want aan al onze zonden hebben wij nog kwaad toegevoegd door ons een koning te vragen. Dus ze werden wel overtuigd van hun kwalijke praktijken. Het is fijn dat ze het erkennen. Ook al zeggen ze nog niet helemaal de goede woorden... Het had beter geweest dat ze het hadden gehad over onze God... ...waartegen ze gerebelleerd hadden. Maar ze hebben nu gerebelleerd tegen uw God. Eigenlijk had het mijn God moeten wezen. Samuel zegt tot dat volk... ...barmhartig en genadig hoor... ...vrees niet... ...wel hebt gij dit kwaad bedreven... ...maar wijk niet langer van Yahweh af. Dient Yahweh met je ganse hart... Wat een eenvoudige uitspraak. Hij geeft geen verdoemenis, spreekt eroverheen. Hoe slecht we niet zijn, hè? hoe we in de put geramd worden. tot we, ach, ach, ach, ik arme zondaar, door de straat heen loopt. Echt niet waar. God is een genadige en een barmhartige God. Hij wil dat we leven. Hij wil dat we leven. Wijk niet langer van ja weer af, broeder en zuster. Ook als er in je eigen leven nu dingen zijn. Herstelt het? Ik, oh mijn God, tot ik dat toch gedaan heb. Tot zelfs Samuel nog een boodschap hebt voor vanmorgen. Vandaag streep onder. Prijs de Heer, heb je een overwinning behaald? Dat hoeft van ons niemand te weten. Ga gewoon in het geheim naar je binnenkamer en zeg: Vader, ik heb het gehoord. Het is nu streep eronder. Uit. Ik ga nu weer in uw wegen wandelen. Het is een vreugde om die oude dingen af te leggen. Wijk niet langer van Yahweh af dient Yahweh met je ganse hart Samuel 12 vers 21 gij zult niet afweken zegt hij, achter jullie ijdelheden, wat is een ijdelheid? dat is afgoderij je eigen ijdelheid is al iets waarin je jezelf verheft boven dat wat God zegt God zegt Gedenkt de Shabbatdag nou, dat is allemaal een beetje weg die wet we doen het op zondag zondag vieren, pure ijdelheid Zeg het niet tegen een zondagvierder. Ze zullen zich niet laten gezeggen. Een enkeling die zal gaan zoeken en ze zeggen, je hebt gelijk. Ik kan hier geen dag meer blijven. Ik kan hooguit nog in de kerk vertellen tot we het verkeerd doen. Maar dan worden ze de meestal gelijk al eruit gezet. Want dat kan je niet zomaar zeggen in een kerk. Maar zo ligt het met alle dingen die we in die afgelopen jaren hebben mogen ontdekken. Waardoor we gezegd hebben, zo spreekt de Heer, zo zullen we gaan. Is dat moeilijk geweest? Wel nee, we doen het zelfs vreugdevol en met blijdschap. Hij zegt, gij zult niet afwijken achter je ijdelheden. Dus dat is wat wij boven Gods woord stellen. Die baten nog redden. Dus zondag vieren, kerstfeest vieren, christelijk pasen vieren. Wat zijn er nog meer van feesten? Witte donderdag, Goede vrijdag, zwarte zaterdag. Er zijn er een hele ris. Maria, hemelvaart, als woensdag. Drie koningen. Lieve mensen, zijn jullie allemaal katholiek geweest of zo? Maar met elkaar noemen we er wel heel wat op. Hè? Ja, ja. Terwijl Gods feesten duidelijk zijn. Zijn Shabbat heeft hij gegeven als een teken. Tussen hem en u. Opdat u zou weten tot Yahweh je God is. En dan zeg ik ga zondag vieren. Wie is dan je God? Niet Yahweh. Het is een teken. Gij zult niet afweken achter de ijdelheden. Die baten nog redden. Het zijn slechts ijdelheid. Alles wat Rome ons geleerd heeft, in afwijking van de Torah van Moshe, weg. Heel Rome kan aan de kant. Ook het protestantisme is in navolging van Rome dezelfde zondag gaan vieren, dezelfde kerstfeest gaan vieren. Het is gewoon over. Het zijn lieve mensen. We houden van ze en we zullen ze onderwijzen als ze erom vragen. Maar het is verschrikkelijk dat ze volharden in het kwaad. Want niet doen wat God zegt, is doen wat kwaad is in zijn ogen. Yahweh zal zijn volk niet verstoten, broeders en zusters. Waarom niet? Om de willen van zijn grote naam. Yahweh heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken... Ja, we hebben een hoop dingen waarin we nog afwijken, maar elke keer komen we steeds verder op het spoor. Dat doet de geest van God in ons. Door zijn geest gaan we snappen wat God uit zijn geest in de Bijbel gezet heeft. Wil je weten wat de Heilige Geest is? Moet je de Bijbel lezen, want dan weet je ook dat die woorden uit de geest van God komen. De Heilige Geest is het besef dat het woord van God waar is. En het feit dat je het gaat doen, is het bewijs dat je het gesnapt hebt. Hij leidt ons in alle waarheid. Er staat gewoon geschreven en wat geschreven staat moet je doen. Laatste stukje lieve mensen. Yahweh zal zijn volk niet verstoten om de willen van zijn grote naam. Hij verstoot u ook niet. Yahweh heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. En maken dat is weer een weg die je gaan moet. Je moet het gaan doen. Schma. Het is luisteren en doen. Wat mij betreft, het zij verre van mij dat ik tegen Yahweh zou zondigen, zegt de profeet. Dat is ons getuigenis. Het zij verre van mij dat ik tegen Yahweh zou zondigen. Door op te houden voor u te bidden, ik zal u de goede en de rechte weg leren. Spreken wij ook niet zo tot onze kinderen en tot elkaar om elkaar te bemoedigen? Amen. Vreest slechts Yahweh, broeder en zuster. Dient hem trouw. Hoe? Met je ganse hart. Want ziet welke grote dingen hij onder u gedaan heeft. Maar indien gij toch kwaad doet... zult gij, broeder en zuster, zowel als uw koning weggevaagd worden. Hier gaat toch niemand ontbidden? Niemand gaat toch meer in goddeloosheid wandelen... door te liegen, te stelen en al die dingen meer? Dat ga je toch niet meer doen? Hij zal je van de kaart vegen... Dan zeg je, ja, nee, ik wil leven als in het koninkrijk van God. Dan hebben we al die dingen van de wereld weggedaan. We gaan in heiligheid en in trouw wandelen. Dan komt Israël weer terug. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode. Dat kunt u ook zijn. Die vrede aankondigt, dat kan u ook zijn. Die de goede boodschap brengt, dat kan u zijn. Die het heil verkondigt en die dat Sion spreekt. Uw God is koning. We hebben geen andere koning dan Yahweh. En Yeshua is de zoon van de koning. De zoon van God. Hij is onze heelmeester. God heeft zijn zoon gezonden opdat we hem heen de vader zouden leren kennen. Wonderlijke weg toch hè, onze hoge priester. Uw God is koning. Sabbat shalom.